Ambtenaren van het ministerie van Justitie kunnen met een gerust hart naar de commissie Oosting stappen met informatie over de teven deal Minister van der Steur garandeert dat. Verschillende partijen hadden om die garantie gevraagd naar berichten over strafexpedities tegen ambtenaren die misstanden openbaar maakten. Door een breuk in een hoofdwaterleiding hebben verschillende wijken in Vlaardingen vanavond een tijd zonder drinkwater gezeten. Volgens de brandweer is het lek inmiddels weer gedicht. Zeker één straat stond over een paar honderd meter blank. Door de lekkage ontstond een gat in het wegdek, een fietser kwam daardoor ten val. De oorzaak van de waterleidingbreuk in Vlaardingen is nog niet bekend. Het weer in het noorden buien, mogelijk met natte sneeuw, hagel en onweer. Morgenochtend regen, later wordt het vanuit het westen droog... en breekt mogelijk in het noorden de zon soms door. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het.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 Trust Stils, stills teacher teach your children. Welkom luisteraars bij weer twee uur app en vloed. En uh, naar de heerlijke salmuziek van collega Willem Bruis... die uh, nog een uh, lekker bruisend cc achterover slaat op dit moment... hier in de studio. Gaan we twee uur uh, zorgen voor heerlijke mooie ballads. U kent, ze van de, u kent het nummer van de Corgis, wil ik zeggen. Het volgende nummer dat ik nu ga draaien. Uh, uh, ik ben nou een beetje aan het leren om uh, hier een techniek en presentatie te doen. Want ja, yeah, everybody got to learn sometimes, Bestaat er toch een mooie muziek op de wereld? Dit uh, was de uitvoering van de, een van de dames van de Chorus... met Everybody is Got to Learn Sometimes, een prachtig nummer... Uh, waar ik het programma tussen app en vloed graag mee wilde beginnen, luisteraars. Maar er is zoveel mooie muziek, Het is eigenlijk veel om op te noemen. Zullen we eens uh, het nummer draaien van de Searchers? I don't want to go without you. Ik wil gewoon zonder jou, wil ik gewoon niet door. Nou, kan ik me helemaal iets bij voorstellen. Yvonne, als je nog luistert, ik weet niet of je... Of je al in je mandje bent, maar. Uh, dit is een mooi nummer hoor. I don't want to go without you. De searches waren dat, ja, luisteraars. En, uh, als ik het goed uitreken, uh, over elf dagen is het alweer zover... dan is het Valentijnsdag. En dan uh, komen er allerlei uh, geheimzinnige kaartjes in je bus. Geheimzinnige bloemen worden eruit gereikt aan de deur. Van mensen waarvan je niet weet van, uh, dat hij of zij jouw Valentijn is. My funny Valentine. Rod Stewart. Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art.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 wat u ten deel valt op die 14 februari. Ja, stiekem uh, bereide Rod Stewart ons voor op uh, de dingen die komen gaan. Will you still love me tomorrow? Oftewel, uh, hou je morgen nog steeds van me. Dat vraagt Robert Fleck. flex zich af. De Beatles ook vroeger, hè? Will you still need me? Will you still feed me? Mijn naam is 64 en nou, ik ben die leeftijd al gepasseerd. Dus. Ik krijg nog steeds te eten thuis, dus het zit wel goed wat mij betreft. Inmiddels ook de studio uh, gearriveerd, mijn goede vriend Onno Roshof. En die heeft vast ook wel wat mooie muziek voor u meegebracht. Daar gaan we zeker van genieten. Samen met een prachtige stem. Roberta Fleck, Will You Still Love Me Tomorrow? Ik zei het net al, luisteraars, inmiddels ook aangeschoven... hier in de studio, uh, mijn goede vriend Ono Hulshoff. Onno, wat heb jij vanavond allemaal voor ons meegebracht? Uh, in ieder geval muziek. Ja. De rest blijft uh, van de verrassing. De rest blijft ah. nog een verrassing. Maar, maar dat, schiet, dat schiet in ieder geval een stuk op als je ja. muziek hebt meegenomen. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar, uh, Het is je ook geen praatprogramma, hè? Nee, nou ja, we moeten af en toe ook wat, uh, wat aankondigen. En, en uh, de mensen een beetje wakker houden natuurlijk. Want als je allemaal van die hele rustige muziek draait... dan hebben de mensen nog wel eens uh, de neiging om... Uh, wel als je dan een glaasje wijn op hebt om daarbij te slapen ja, met, met, met, met een stukje kaas en dergelijke. Ja. Ja, nou, precies. dan draai dan maar een stukje van ACDC bijvoorbeeld. Ja, en nou goed hard. Hé, ja. ja. hey, je nee, hebt ja. heb een aantal nummers voor ons meegenomen. Susan Borl, met, met, met Boat Sides Geen nou Ga ik nou alles toch verklappen? Nou, ik, nee, maar ik, ik noem maar even wat. Ik zal ze niet allemaal verklappen, want ik, ik vraag jou... wat wil je het eerste van het rijtje wat je hebt meegenomen... Uh, aan de luisteraars laten horen? Nou, eigenlijk uh, wat ik... Uh, als ik net tegen jou zei: van dat nummer uh, van Pascal Jacobs. Dat vond ik een heel mooi nummer. Dat kwam ik ineens tegen. Ja. En nou ben ik even vergeten. Hij had het bij de RTL uh, Late Night. Uh, bij uh, Umberto D'Anna had hij het uh, gezongen. En hij had het nog. Op. Uh, nou, ben ik ben het even kwijt. Ik mm. kan bij Giel Beelers zijn geweest. Maar... Oké. Okay. En dat is een nummer uit, uh, uit de musical Roy C. Ja, uit de film, film Roy C. Ja, ja. ja. Uh, ja een musical is het toch ook? Ja, volgens... we zien is ook een muziek ja, ja Volgens, volgens, mij. volgens ja, mij ook. En ja, ja. Ja. Uh, Wille Alberti natuurlijk uh, heel bekend. Ja, uh, de... En ook de uitvoering van Wilke Alberti samen met Karin Bloemen is daar bekend van. Ja. Uh, maar dit is dus uh, een nummer wat ik, uh, wat, wat ik wel ken, maar waar ik de uitvoering, deze uitvoering niet van ken. Nee, daarom is het Pascal van. Jacobsen. En uh, waar kennen we Pascal van? Van Bluff, hè? Oké. Okay. Ja toch? Hoe die Pascal is het? Ja. Ah. <laughs>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 Er komt er een waar ik alleen voor leef? Mijn hart aan geef pijn. Ik vind dat, wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd telkens weer. Slaat wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog uit de oude was. Telkens weer alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan van wat is geweest. Ik alleen voorleef, mijn hart, haar bij. Ik vind dat heb ik nu ontbeer, Liefde voor altijd, telkens weer. was dat. Uh, Van Bluff natuurlijk. Ja, en het was dus bij uh, Evers staat op. Ja, precies. Dat uh, was de uitzending waar hij dat ook uh, live heeft gezongen. Ja, ik zei uh, Giel Belen. maar... Nou ja, goed, het, het, het ont ont ontloopt elkaar niet zoveel. Het zijn allebei DJ's. Ja. <laughs> en ze zijn allebei populair. Dus dat uh, kan ook... Maar ja, ik geloof dat uh, Evers wat populairder is nog als Giel Belen. Nou, dat maar... zou ik niet durven te zeggen. Nou, ik, ik durf het zo te zeggen. Ja, ja. <laughs> Uh, we zijn hier in de studio, luisteraars, nog uh, geheel alleen, oftewel weer all alone. En gelukkig uh, weet Rita Gulich er ook alles van. Die gaat het voor ons zingen. Luister maar. Outside the rain begins, nou, dat klopt ook wel. De nachtteam. Ja, heel relaxed wat ons betreft. Dan heb ik het over uh, Onno Wulshoff en mijzelf. Uh, Onno, uh, hoe ging het onderweg hier naartoe? Uh, heb je noodweer gehad? Of, of nee hoor, het dus was uh, prima te doen. Oké. Okay, nee, ja. uh, het was ook droog, dus uh, net wat, uh, al uh, dat nummer begonnen, uh, Rain, het uh, was geen uh, regen. Het was geen regen. Hier was het... Uh, hij heeft het wel lekker droog. Oké, okay, uh, ken jij. Uh, uh, De Mosselman? Nee. Oh. Ja, ken... nee. Ik druk die knop in ja, ja, ik, ja, ja. ik ga voor die Magnetron, hoor. Ja, precies, nee. Die Mosselman die kunnen we natuurlijk niet zagen. Maar ken jij Ray Charles nog? Ja, ja. Nou, dan ken je dit nummer vast ook nog van. I can't stop loving you. I'm here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 Time heals a broken heart, but time has to steal since we've been. is to say So I'll just live my life Of dreams of yesterday Of yesterday Ray Charles I Can't Stop Loving You Oh no, ik wil er weer eens wat draaien van hetgeen wat jij hebt meegenomen. Uh, maar je mag zelf aankondigen of uh, uh, beslissen welk nummer dat gaat worden. Sorry? Ja, je moet je wel even de schuif <laughs> hier. Tja. Ah. Vertel. Hè? Ja, vertel. Ga, zo gaan we er al snel doorheen hoor. Uh. Uh, ja, nou ja. Zoveel heb ik niet meegenomen. Nou, maar we kunnen er goed. nog wel wat bij uh, verzinnen hoor. Dat, dat komt ja. helemaal goed. Oké. Okay. <laughs> Ja, nou, ik wilde eigenlijk het uh, nummer, en dit is ook al, uh, alweer bijna drie jaar geleden. Dat zij toen uh, meedeed een uh, singer-songwriter. Uh, Mike Nauwboden. Uh, heb ik het in één keer goed? Kan ik door? God, dat is, dat voor, de, is... voor de duizend euro. Je hebt het op je ja. scherm staan. Nee, ja, maar jij zei singer-songwriter. <laughs> Kijk, nou heb ik, eh, want we hebben natuurlijk ook uh, nog die andere dame waar je ook iets van meegenomen hebt. Dat ga ik niet te vertellen nog. Uh, die heeft ook een talentenjacht gewonnen in, Engeland, ja, in Nederland. Ja. En uh, uh, als we nou van bootsuits nou bekijken, dan heeft die Maaike Alboeter uh, heeft dat bij Giel Beelen gebracht hè? in het programma Singer Songwriter uh, die wedstrijd, zeg maar, toch welk ja, nou, nummer? Ja. Uh, Waar heb jij het nu over? Je, je zegt? over over over Maaike Ja. Want jij hebt het over Singer Songwriters. Ja, ja, ja. Het maar je, je, het, jij noemt er nou een naam uh, van een liedje. Ja. Nee. nou. Nee, nee, nee. Dat is die, andere dame. Dat is die ja. andere dame. Nee, Maaike Aalboter heeft meegedaan bij Giel Beelen. Ja, klopt, ja. ja. En, en die ik ja, het er toch nog steeds over dat ik hem mis. Tegen ja, Giel ja, Beelen. ja, ja, ja. Maar het is alweer een tijdje geleden. Ja. Bijna drie jaar geleden. Ja, en toen dus... rolden ze de tranen over zo. Nee, ja, ja ja, ja, ja. Zeker. En niet alleen bij... Uh, ook bij Sanne, hè. Uh, Bij, uh, ja... Uh, Ida, uh, ik, uh, Miss Montreal. Miss weet. Montreal. Ja, ja. En ik weet nou, even... En die andere, dan, uh... Ja, die andere meneer, ja. weet je die bedoelt? Uit <laughs> Niet Leo Blokhuis? Nee. Nou, goed. Uh, we komen er nog wel op. Maar ook zullen... Echt een, uh, je... zullen we het maar een maaike draaien? Doe maar. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me.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 Lekke met uh, ik mis je. Ja, en uh, Orno, ze heeft een hele innemende stem. Maar ja. het is niet alleen bij het, uh, het Nederlandse publiek en bij de dj's en Miss Montreal en die andere meneer uh, opgevallen. Nee, hè? het is het ook nog ergens anders uh, heel erg aangeslagen. Ja. En nog wel uh, eigenlijk bij het uh, Koninklijk Huis. Ze dus dus heeft het een paar maanden later, heeft ze dus, uh, tijdens de aardvaart van uh, Prins Friso, ja. heeft ze naam, uh, dit nummer ook uh, mogen zingen. In de kerk tijdens de uitvaart. Ja, dat was. Uh, uh, die is toen overleden. nadat hij maanden in het ja, heeft kan je gelegen. Ja, naar de. En dat is onder een lawine. Het verbaast ja. me toch hoor. dat het koninkhuis... Dat, die gaan nog jaarlijks naar diezelfde plek ja, toe. Ja, dus blijf ook daarheen gaan. He? Ja. Naar Leg. Dat lijkt me wel verschrikkelijk moeilijk hoor. Ja. Als, je, als je daar een van je kinderen bent verloren. Ja. Of je nou koningin bent of prinses of wat dan ook. Dat maakt niet uit. Je bent, je bent een mens. Al, allemaal mensen en, en, uh, en. Mabel was toch de vrouw van. Uh, ja, Mabel Wisse-Smit. Ja. Die ja. is ook heel actief in allerlei goede doelen in de geloof ik. Hè? Ja, het ja, is in, uh, in Engeland. Hè, ze, ze, ja, ambassadrice geloof ik of zoiets uh, van het een of ander. Ik zou het ah. niet durven te zeggen. Mm -hmm. zo We moeten nog eventjes speuren naar de naam van die andere meneer... die in de jury zat van uh, die talentenjacht. Ja, ik uh, zie hem zo voor me. Ja, de, de <laughs> luisteraars ook wel, denk ik. En misschien weten de luisteraars beter als wij... Wie het, wie het ook is, dat er in de huiskamers nu al wordt geroepen. Ja, ja. Oh ja, dat is die of dat is die. Dat is die. <laughs> en ik zie op, uh, op Facebook uh, zie ik, uh, geen, uh, geen. grote vriend Marius. Uh, nee, nee. Hij weet ook nou, niet of hij luistert. Nee, nou, die heeft uh, zijn handen vol natuurlijk ja. aan zijn, aan zijn uh, geliefde die geopereerd is aan. Uh, ja. Aan uh, een van Leuken. haar heupgevrichten. Spannend jaar, want in augustus dan, uh, dan zijn er heugelijke dagen. Hè? Dan gaat hij uh, ja, ja, ja. in het bootje. Ja. Ja. Uh, eens even kijken, uh, wat had ik in? Nou, ben ik ben helemaal weer van mijn apropos af. Oh ja, ik had uh, René Froger willen draaien. En dan een nummer uh, waar Tom Jones ook heel bekend mee is geworden. I would have nothing. En ik vind persoonlijk dat uh, René Froger eigenlijk daar heel goed in is. In dat soort repertoire. Een nummer bekend van Tom Jones. Ja, en ik, ik, ik weet nog dat ik met Ruud Jones in de Jaap uh, Edelhal speelde in Amsterdam. Uh, gerund door uh, Jacques Zwart in die tijd. Als horeca-etablissement. En er werden talloze bruiloften en partijen gevierd. Daarbij bij de IJsbaan in Amsterdam, of naast de IJsbaan in Amsterdam. En daar trad René Verrober dan af en toe ook uh, op met zijn uh, grote Ray Fox bandrecorder Waar allemaal uh, uh, muziek, uh, orkestbanden op stonden van Tom Jones. Toen was hij helemaal nog niet bekend. Toen was Breakfast in America, of uh, hoe heet het ook weer? Uh, Winter in America. Het nummer, eerste nummer waar hij een grote hit mee had. Uh, the Down. Ja, dat was toen nog niet, uh, nog niet eens uh, geweest, zeg maar. Dus in die tijd uh, uh, was hij al met het Tom Jones uh, repertoire bezig. <laughs> Ik heb uh, de, uh, het repertoire opgezocht van de uh, uh, Canadian Tenners, dat heb ik niet zomaar gedaan... want ik vind die mannen zo geweldig zingen. Uh, het nummer The Prayer. Ik heb het nog niet beluisterd... maar ik kan me zo voorstellen dat het ook prachtig moet klinken. Ken jij Zorno, de Canadian Tenners? Ja, doordat jij ze hebt gedraaid. Ja, nou, <laughs> dat, dat, dat was met het nummer ja, ja, ja. Maar de, nou, ze hebben natuurlijk nog veel meer mooie repertoire. Maar we gaan luisteren naar The Prayer. Pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our with your grace to a place where we'll be saved La luce que tu da So we tennis met uh, prayer, als je toch zo kan zingen, ono. en je, uh, je slaagt er ook nog in ja. om dan vier van die stemmen uh, bij elkaar te brengen, uh, en uh, tot dus succes te maken. Ja, de heren zien er ook die hebben alles mee, uh, zou je kunnen zeggen want ze zien er allemaal stuk voor stuk ook nog eens uh, ja, uh, voor het vrouwelijk gewoon uh, goed uit, om het zo maar eens te stellen dus het is uh, uh, uh, uh, ja, het is een uh, uniek plaatje eigenlijk. Hij uh, hoeft mij niet aan te kijken hoor nee <laughs> Nee, maar weet je, ik bedoel, ik ik al, uh, sommige mensen die, die hebben gewoon alles in het leven, zien er ja. goed uit, uh, hebben een prachtige stem, zijn getalenteerd, hebben ook nog het geluk dat ze doorbreken wereldwijd. En uh, ja, nou ja, het is terecht, het is prachtig, ik ik draai het graag. Geldt trouwens ook voor Gary Brooker, die ook nog steeds zingt, en ondanks zijn uh, uh, hoge leeftijd, want hij is inmiddels ook al 70 gepasseerd. Altijd nog veel succes behaald bij de live optredens. Onder andere in Denemarken. En daar neem ik u even mee naartoe, luisteraars. Het prachtige Homburg, bekend natuurlijk van Procol Harum. Uitvoering Gary Brooker. Denemarken, groot koor erachter. Ik heb het al meer in de uitzending verteld. Alle koorleden een eigen microfoon zodat dat de koor ook prachtig uitversterkt kan worden. Geniet van Homburg. Echt, uh, wijst Onno mij erop dat we nog maar een minuutje wat te gaan hebben... voor het nieuws van 11 uur er, erin komt. Maar dit nummer kunnen we het grootste gedeelte helemaal uh, draaien. Dus, uh, ik zou zeggen, leun achterover met je glaasje wijn... en je blokje kaas of blokje leverworst. Ik weet niet wat er... Mee... <laughs> Zoutjes, pinda's, zouten pinda's. leverworst. <laughs> ja, stokje leverworst. Nou, heerlijk. Geniet ervan. Leverworst van Homburg, zou dat kan ik wel zeggen. his friend was packed the bags and fled, leaving only ash filled as Ashe trays and the lipstick done made bed uit u. Ja, zo uh, streven we uh, zeer langzaam, maar zeker af op uh, het nieuwsbulletin van 11 uur. Op mijn manier wat er allemaal weer uh, van Niels te melden valt. Uh, maar wij komen nog een vol uur, uh, Ono en ik, bij u terug, straks luisteraars, om u nog meer uh, te laten genieten van de mooiste bellets. Tot straks, tot na het nieuws.